In de randstad files op de A6 Muiden-Lelystad bij Almere Stad, 4 kilometer de gekantelde vrachtwagen. De A16 Breda-Rotterdam, tussen het Ridderkerk en het Terbrechtse plein 7, Twee rijstroken minder daar. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, ook twee rijstroken minder in de Heilenoord tunnel. 3 kilometer file levert dat op. Het heeft te maken met wateroverlast. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in Zierven. Zierven. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 En zo werd het even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. En welkom bij de aflevering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. En die begonnen wij met de plaat uit de jaren tachtig van Matthew Wilder. Dat was Break My Strides. Ja, voor de mensen die het nog niet in de gaten hebben. Het EK voetbal is begonnen, Albert-Jan.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 kan je meekijken tijdens deze uitserie van Zandvoort op zaterdag. En hoor je nu op de radio en hoe Golds? fight to be no Welzielige Andrew Goldhorrier en The Lonely Boy. Dat allemaal op de zaterdag bij CFM. radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. En hier is Matt Simons...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 Blijft u liever anoniem? Bel dan met meld misdaad anoniem op 0800 7000. En in de bericht staat uh, Brede Rode Laan, maar het is straat. Raad, dat dacht ik al. Uh, het, uh, en die foto's zijn te zien op de app, hè? Heel goed, oh, ja. Oké. Okay. Op de CFM hebben we het dan over. Uh, Twee mannen gebruiken harddrugs in station Zandvoort. In het NS-station van Zandvoort is donderdagavond... een 23-jarige maar aangehouden wegens bezit van harddrugs. Er werden onder meer ecstasy-pillen aangetroffen...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 maar in en stik niet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 come back time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 Zo, het is half drie. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Nou, allereerst nog even terug naar uh, afgelopen week. Het was natuurlijk prachtig.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 Daarna komt de zomer toch echt, toch, Albert Jan? Nou, hij mag maar even wegblijven. Even wegblijven, even, even afkoelen. De, ja, da, ja, da, ja, ja, ja. Dat voor de, ja, ja. de kijkers thuis. Dat is <laughs> <voor> je hoofd, <laughs> www.cfm-live.nl <laughs> Rooie Vos, heerlijk. Hier is Wien en Tossing and Turning. Sleep. Get to your love Dat is het, het echte jaren tachtig geluid bij CFM. Je hoorde Windjammer en Tossing en Turning, een van mijn favoriete platen uit die tijd. Zo dadelijk gaan we weer uiteraard bericht geven met je doornemen. En dan gaat het over het concert wat morgen in de kerk in is voor plaatsvindt. anyone De geertheid, deze. de Dua Lipa en be the one op de zaterdagmiddag bij CFM. Zo nogmaals een hele goede middag. En volgend weekend krijgen we druk in Zo want dan is het pop-up weekend. En dat betekent dat de Kerkpleinconcert een weekje verschoven is, Albert-Jan. Klopt, luisteraars en kijkers. Want namelijk in verband, zoals gezegd, met het pop-up weekend van 17 tot en met 19 juni aanstaande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 Ruil dat oranje in voor zwart, geel, rood. Willen jullie iets voor jullie zuidervuren doen? Geef ons dan de steun van het oranje legioen. Samen zijn we bijna met zo'n 30 miljoen. De lagere landen worden kampioen.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 Bij de finale Zonder jullie niet te halen Niets te halen Willen jullie iets Voor onze rode tijgers doen Geef ons dan de steun van het Paranje legio. Samen zijn we bijna met zo'n Dertig miljoen De oude landen worden kampioen hey! Willen jullie iets Voor onze rode duivels ja, ik dacht op het jaar als je deze plaat gedraaid, dan komen we vast wel een klein beetje in de sfeer, maar het wil ik niet. Dat wil ik nee. niet. Jorgen Kloesel in de lage landen voor de kampioen. Zo dadelijk om drie uur gaat het weer vaststarten. De EK voetbal, waar wij dus niet bij zijn, mocht je dat toch niet weten. Nou ja, die Fransen die weten dat inderdaad niet, hè.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 Que te quiero dar, a mí niet no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver, mujer que vas a para ver si te quedas o te vas, si no no me busques más.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 Zo je een rio Juist in het uh, CIVB-bericht komen de dagen... gewoon het niet al te hebben met dat weer. Het nou, de, de, de, alsof de zon vandaag weer schijnt met Enrique Iglesias. En Duella El Corazon. Jawel, we schakelen weer over naar de redactiehoek. Daar zit Albert <laughs> Jan. Heb je al wat gevonden? Ja, zie oh, je. Het is, het is, het jongen, het is jongen. altijd wel weer wat.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 Ze hebben vorig jaar gestart. En nu dus bij de tussenstand staan ze momenteel aan kop. Wilt u dat ze daar blijven? Of wilt u dat de anderen van de strandtenten aan de Zandvoort ook hoger gaan plaatsen? Dan verzoeken wij u uw stem niet verloren te laten gaan. En stem op www.strandverkiezingen.nl Nogmaals, aan zee 12 voert momenteel de lijst aan van de beste strandtenten in Noord-Holland. Dus ga nu stemmen. We gaan even naar vorige week, hè, joh. Wat ging die Max snel over circuit? De fast car, ja die had die bij zich hoor. De Red Bull Racing. I wanted to get to anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can get a win, somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed well to just a little bit of money. Won't I have to drop too far. Just cross the border and into the city. You and I, I could both get jobs. see what it means to be living. You got a fast car. So fast enough to so ever fly away. We're gonna make a decision. Live tonight, we'll I'm tired this way.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 En wordt er gewezen op de tentoonstelling met Formule 1 Grand Prix Zandvoort vanaf 1948, die vanaf 26 augustus op de agenda staat. Zo wordt, zo wordt er een mooie verbinding gemaakt tussen de NS-reiziger, het circuitpark Zandvoort en een verwijzing naar het strandcentrum en uiteraard het Zandvoort Museum. Oké, okay, tot zometeen na drie uur. Darling, darling, turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down.